Rond vijf uur vanochtend botste een spookrijder op de A27 bij Hilversum tegen een andere auto. Een van die auto's kwam tegen, kwam tegen een vrachtwagen terecht. Een man van 26 uit Lelystad kwam om het leven. Een man van 25 uit Amsterdam ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie dacht eerst dat de man uit Lelystad de spookrijder was. Maar technisch onderzoek heeft dat niet bevestigd. Aanvullend onderzoek moet nu uitsluitsel geven.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 Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Nogmaals goedenavond en ook nu zijn we heel kort aan de kop. NEC Roda, Filip Koken. Ja, de supporters leven weer. Nijmegen bruist weer de gelijkmaker ligt erin. Een vrije trap van Jansher binnengekopt door de volledig vrijstaande Søren Rex. Het is 2-2 en het is een mooie, spectaculaire wedstrijd, hoor. ADO-RKC, Ronald van der Geer. Nog altijd de 0 achter ADO en de 1 achter RKC. door de roept van Kenny Andersson in de zevende minuut. Geen kaart gezien voor Snow, die een luchtduel aanging met Malone. En volgens Jansen iets te veel de elleboog gebruikte. ADO dringt wel aan, maar heel overtuigend is het tot nu toe niet. En daarom RKC nog altijd op een 1-0 voorsprong. En straks om kwart voor negen ook nog Twente tegen de Go Ahead Eagles. En we hebben volleybal vanavond. Vrouwen, de nummers 2 tegen 3. Sliedrecht tegen Sneek, Arman Afsaroklou. Evenveel punten heeft Sliedrecht als Sneek, allebei 25. Maar Sliedrecht heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan Sneek. En Sliedrecht is ook de favoriet, want dat is de landskampioen. En die ploeg heeft normaal gesproken ook veel meer kwaliteit in de selectie dan Sneek. En Sliedrecht is ook beter begonnen aan die eerste set. Het staat 5-3 voor tegen Sneek. Okay. Ja, wat gebeurt hier allemaal? Het is fantastisch om te zien hoe NEC speelt in die tweede helft met hartstocht, met passie en ze komen nu met 3-2 voor. Na een voorzet van Hemlijn vanaf de rechterkant tikt Rex zijn tweede doelpunt binnen. 3-2 en uh, minuten geleden had uh, NEC ook al een paar kansen gecreëerd. Lukt het iedere keer net niet. Rex en uh, zijn schot werd uit het doelmond gehaald door Luikse. Het was een hele gelukkige redding van uh, de verdediger van Rode JC. En uh, Vermeil, de verdediger, kwam weer mee op. Die tikte de bal maar net naast. Hikden kopte net naast. En nu zit de goal er wel in. Van dichtbij binnengetikt, Mooi doorgelopen door Rex. En de verdediger Biemans komt net te laat. En hetzelfde geldt voor de doelman, Kurto. Op inzet, op passie, met hartstocht. Pakt NEC drie goals op rij in deze tweede helft. En leidt nu met 3-2 tegen Rode Eze. Een dik verdiende voorsprong. Laten nou, we eens kijken of ADO ook al kan scoren. Ronald van der Geer. Na nou, voorlopig is RGC uh, dichterbij. Want RGC mag een corner nemen na 24 minuten. Ook de ploeg die voor staat. Die corner ontstaat nadat Anderson eigenlijk Coutinho opsloot. En er iets was van besluiteloosheid bij de doelman van ADO om die bal weg te werken. Corner komt van Duits. Blijft hangen in het strafgebied. Daar is Snow. Daar is ook uh, Guano. Maar uiteindelijk is het toch Ado die die bal wegkrijgt. Ja, Van Duinen op zijn best. Man afgeschud en nu richting de middenlijn. Speelt af op Meijers. Gaat vervolgens diep. Dan zit Snow recht met de hand tussen. Maar zegt uh, Jansen, dat doet hij met zijn hoofd. Nou, ik had toch echt slechte indruk. Dat Snow dat met de handen deed. En als Snow dat met de handen had gedaan. Dan had hij geel moeten krijgen. En eraf had gemoeten. Want Snow heeft al eerder in deze wedstrijd een gele kaart gekregen. Van diezelfde arbiter Jansen. Wordt dus gespaard. Een soort van enige woede ook. Bij Mauristijn Stijn Ado vervolgens met Geert weg aan de rechterkant. Nu in een duel met Guano. Bal over de achterlijn. En een doeltrap voor RKC. Omdat de Deen de bal als laatste raakt. En niet de Fransman. En dus Arjan van Dijk die de doeltrap mag gaan nemen. Nog maar eens in de herhaling kijken of Jansen nou het gelijk aan zijn zijde heeft. Ja, Jansen heeft het gelijk aan zijn zijde. Het is inderdaad het hoofd van uh, Evander Snow. Dus wat dat betreft uh, is er uh, geen sprake van een overtreding. Geen sprake van spelbederf en dus ook geen sprake van een uh, tweede gele kaart. We kunnen dat allemaal uitgummen. Terwijl er nu een lange bal van achteruit bij RKC terecht komt bij de eenzame spits. Joachim, die wordt ingesloten door Zuiverloon en Beugelsdijk verliest logischerwijs dan ook de bal. En dan heeft Ado die weer met Gert, maar nog wel op eigen helft aan de rechterkant. Zuiverloon vervolgens richting Malone. Weer naar Gert. En RKC plooit weer terug. En Ado vindt de vrije man in Van Harden. Aan de rechterkant nu Malone weggestuurd. Moet met één keer met de voorzet komen. Die bal is lang onderweg. Heeft Van Dijk de tijd om na te denken wat hij gaat doen? Plukt die bal uit de lucht. En zo is ook dit gevaar voor RKC weer geweken. RKC dat zich natuurlijk wel comfortabel voelt met die 1-0 voorsprong op het scorebord al na 7 minuten. Door een, ja, toch een momentje van onoplettendheid achterin bij Ado Den Haag is de schade gelijk groot. En dit is precies wat RKC graag wilde. Vooral tegenhouden, reageren en zo heel af en toe is een uh, spelde uitdelen. Nou, dat spelde is uh, drie keer is, uh, dik en dik raak geweest. En Ado heeft uh, wel wat dreiging geuit. En natuurlijk ook een kopbal van Kramer. Die, uh, Doeman van Dijk dwong tot een redding. Maar nogmaals heel overtuigend is het spel van ADO tot nu toe niet. Beugelsdijk maar weer eens lang. Goed aangenomen op de borst. Gelegd naar Geert door Kramer. Vervolgens Malone die om zijn as draait. Op de helft van RKC. Nu in de as van het veld van vindt Rechterkant. Daar is Wormgoor opgedoken. Voorzet richting het strafselgebied. Nou die wordt aardig op de borst aangenomen door Bakker. Die daar ineens uh, in dat Zafsomgebied opduikt. Maar verder geen controle kan krijgen over de bal. En als die dan door RKC tegen Bakker wordt aangespeeld. En over de achterlijn gaat. Komt er dus een doeltrap aan voor RKC Waalwijk. ADO drinkt dus wel aan. Klopt op de deur. Maar heel hardnekkig is dat aanvalspel van ADO nog niet. RKC leidt met 1-0. Eerste zet bij Sliedrecht tegen Sneek. Sliedrecht nog steeds voor, Arman. Nou, dat ze waren de, eerste set. de hele eerste set hadden ze wel een, steeds een gaatje van een puntje of 3-4. Maar Sneek is gekomen. Het is nu 11-11 in de eerste set met de service van Sneek die uitgaat. Dus weer het punt voor Sliedrecht dat nu op een 12-11 voorsprong komt. Appie Krijnse, de coach van Sliedrecht, nam net wel even een time-out. Ontevreden omdat Sneek een aantal punten op rij kon maken waardoor het dus gelijk werd. Maar Sliedrecht heeft die voorsprong nu wel terug. Sliedrecht dat qua verliespunten de minste verliespunten heeft in de Nederlandse volleybalcompetitie bij de vrouwen altern. Uit Apeldoorn staat in de competitie nog wel op een eerste plaats. Maar uh, Sliedrecht heeft nog uh, twee inhaalwedstrijden te goed. En als ze die allebei winnen dan staat het uh, gewoon op een eerste plek. En dat is ook wel uh, logisch. Want uh, Sliedrecht heeft uh, als je naar de vrouwen kijkt in het veld ook wel het meeste talent rondlopen denk ik. Er lopen een paar uh, internationals rond bij uh, Sliedrecht. Kirsten Knip, Inge Molendijk, bijvoorbeeld Lynn Thijssen. Die kunnen allemaal uh, mee met het Nederlands team. En uh, bondscoach Guido Vermeulen heeft ook een aantal jonge talenten van Sliedrecht uh, uitgenodigd komende week. Om een keer mee te komen kijken bij het Nederlands. Uh, Nederlands team. Dus in die zin zit er veel toekomst bij deze ploeg. Bij, bij Sliedrecht dat ook dit jaar weer kampioen hoopt te worden. Terwijl het nu 14-11 staat voor de thuisploeg Sliedrecht dus. En er door Sneek even een time-out wordt aangevraagd. Omdat Sliedrecht drie punten op rij maakt. En coach van Sneek, Petra Groenland, hoopt daar iets tegen te doen. En zij is nu even in gesprek met haar speelsters bij een 14-11 voorsprong. Dus voor Sliedrecht in de eerste set. Prachtig sportcliché is. Na rust waren de bordjes verhangen. En dat is erg van toepassing op NEC Roda. Philip ja, zo is het zeker. En de meest vallen is wel de reacties van de supporters uit Nijmegen die hun ploeg in de eerste helft nog uitfloten bij die 2-0 achterstand en nu een publiek toejuichen feestvier al op de tribune. Terwijl het enige verschil is dat er na rust inderdaad gescoord wordt en voor rust niet. Want op het spel van NEC ja, daar is weinig onderscheid in te maken in de eerste en tweede helft. Ik moet zeggen, ja, het ziet er nu erg verzorgd uit ook bij NEC. Dat nu wat rustiger ook de bal gaat rondspelen. Nu ze inmiddels die voorsprong hebben. Net overigens was er nog een appel voor een, voor een strafschop toen Hikten even werd vastgehouden. En nu dan een gele kaart voor, uh, wie is het? Voor Hemlein, die hem gretig accepteert omdat hij een tegenstander vasthoudt. Dat is dan nog het enige smetje tot nu toe bij die tussenstand. Want Hikten heeft eerder vanwege protesten bij de leiding, bij de arbitrage. De scheidsrechter Jochem Kamphuis ook al een gele kaart gezien. En waarom is dat dan zo erg? Nou, omdat hij de volgende week dan niet bij is bij Groningen tegen NEC. En daar hadden ze Hikten wel weer erg goed kunnen gebruiken. Nu dan een vrije trap voor uh, Rode J.C. Waarbij uh, alle aandacht weer is gevestigd op de moesje. Die heeft weer een uh, verdediger om zich heen hangen. Die, uh, de moesje lokt hem ook een beetje uit. Daar komt de kobbal die hoog over gaat. De kobbal is van Biemans de verdediger. Ja, ik moet zeggen... Um het ziet er nu weer florissant uit voor NEC. Voor deze wedstrijd hadden ze het minste aantal punten sinds het seizoen 73-74. Jij weet dat vast toch wel Ronald? Jij weet alles van dat soort cijfers. Maar, maar ja, als ze deze winnen dan komen ze van de laatste plaats uit. En, ziet het er, en met name de manier waarop, dat geeft ze toch weer het nodige zelfvertrouwen. Waarbij we overigens nog even de herhaling zien van het moment waarbij Hikten inderdaad werd vastgehouden. En ze heus nog wel recht hadden op een penalty. Maar goed, dat blijft Roda dan in ieder geval bespaard. We zien nog één aanvalsopzet van de NEC. Die gaan we nog even opnemen. Als Johnson die bal een hij geeft En in de richting van Rex die nu aan de bal moet komen. Maar daar komt Van Peppe weer tussen. Van Peppe nu met het hoofd. Biemans en Luijks kunnen niet bij die bal. En dan komt er weer een aanval aan als Hikten de bal even vasthoudt. En wacht op aansluiting bij NEC. Hij haalt er dan een inborp uit. Nee zelf dat lukt niet. Weer gefluit. Weer gefluit vanaf de tribunes. De supporters van NEC zijn het nergens mee eens. Maar goed. Ze staan wel voor met 3-2. Met nog ruim een kwartier te spelen. En daar gaat het toch allemaal om. Ja, en jij zegt als NEC wint dan komen ze van de laatste plaats af. Dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het resultaat van RKC. Ronald van der Geer. Nou, wat dat betreft is RKC bezig met het doen van goede zaken. Want het staat na een half uur nog altijd op een, op een 1-0 voorsprong. De aardige actie van Apau, die maar eens aan een staal om begon vanaf de rechterkant. Alleen in al zijn geestdrift richting de goal te komen ook een overtreding maakte. Het ging dus uiteindelijk allemaal niet door. Maar het geeft wel aan dat RKC er zo heel af en toe uitkomt. Wel in reactie op wat ADO laat liggen eigenlijk. Net ook balverlies op het middenveld. Dombalverlies. Ja, ADO moet wat geconcentreerder spelen. En eigenlijk die bal ook wel wat sneller laten rondgaan. Dit is allemaal wat, ja, wat te gemakkelijk. Nou, dit is wel goed. Een crossbal richting Zuiverloon. Die vervolgens aan de rechterkant strafschopgebied alle ruimte heeft. En tijd heeft ook om een voorzet te geven. Maar hem zo weer in de voeten schuift van een speler van RKC. En dat gebeurt toch eigenlijk te vaak. Ook naar de zin van Mauri Stijn. Die maar is uit zijn dugout is gekomen. En wat geeft. Heeft. na zijn elftal. Dat is iets wat Erwin Koeman eigenlijk gedurende de hele wedstrijd doet. lijkt dat het elftal van RGC dat zeker nodig heeft. Maar goed, RGC staat dus wel op een 1-0 voorsprong... ...na 31 minuten, door die goal na 7 minuten al gemaakt door Andersson... ...die nu een bal doorkopt. De bedoeling was Joachim, het wordt Beugelsdijk... ...in de middencirkel vervolgens Wormgoor met de bal aan de voet... weer naar Tommy Beugelsdijk. De matchwinnaar nog vorige week in Groningen. Hij kopte toen de 2-1 binnen, paas de bal nu naar Zuiverloon. Die alle ruimte heeft eigenlijk aan die rechterkant om mee op te komen. Dat eigenlijk nog wel wat nadrukkelijker moet doen. Als dat hij dat nu doet wellicht. Maar Loon keert. Het zijn allemaal mensen van Ado aan de bal. Maar heel veel schiet Ado er niet mee op. Van Harden nu aan de rechterkant Meijers gevonden. Het was aan de linkerkant. Meijers met een versnelling richting de achterlijn. Meijers nog altijd. Nou, nu een voorzet. Die lijkt goed en gaat dan over Kramer heen. Dit was uh, aardig wat uh, ADO bedacht heeft. Ja, die kamer heeft natuurlijk lengte. Is uh, verreweg de langste van het veld. En moet uiteindelijk op die manier misschien wel gezocht worden. Nu timde die verkeerd en ging die onder die bal door. Daar is ADO weer met Zuiverloon. Van Duinen op de rand van het Schafstorpgebied. Goed verdedigd door Van Hoefelen. Duits neemt het balbezit over. Joachim vervolgens uh, richting uh, Braber. Maar daar zit dan uh, weer ADO tussen. Met Malone. Malone speelt de bal over de zijlijn. Ingooi voor uh, RKC. In minuut 33 inmiddels van deze wedstrijd. Jansen kijkt even toe wie dat gaat doen namens de Waalwijkers. Nou, dat wordt dus Rémi Amieu, die net over zijn vrije trap heeft genomen samen met Sander Duits namens de RKC. Maar die bal ging vervolgens hoog over de goal van ADO Den Haag 1. Amieu zoekt waar kan die bal heen? Gooit hem op het hoofd van Zuiverloon, die vervolgens de bal weer aan de voeten heeft. In een soort bodycheck loopt van Sander Duits en op de grond blijft liggen. Nou, dan ziet dat er ernstiger uit als dat het in eerste instantie leek. Duits komt ook zijn excuses aanbieden. Jansen staat erbij, kijkt even naar het hoofd van Zuiverloon. Ja, die maakt even een elleboogbeweging en die zegt, ja, die Duits zit met zijn elleboog recht in mijn gezicht. Dat klopt, maar hij maakte geen slaande beweging. Dus na 33 minuten gaat Ado zo een uh, vrije trap nemen, blijven de kaarten op zak en is het 1-0 voor RKC. NOS langs de lijn met Ronald Boot. a carousel. This beat's too much to stop. One second I'm thinking I'm feeling the lust, and then I feel alive. Filip Koken. Nog 10 minuten te spelen. En NEC komt op een 4-2 voorsprong. Het is Comboy die binnenkomt na een vrije trap van Janscher. En de supporters van NEC kunnen nu helemaal hun geluk niet meer op. Juist op het moment dat Ruud Brood en zijn Roda... 1 op 1 gingen spelen achterin. vredige Luix eruit ging ten van middenvelder Paulussen. Komt er een vrije trap aan die zo wordt binnengekopt door Comboy... Die volledig ongedekt blijft. Echt helemaal niemand. Niemand van Roda in de omgeving van Comboy. En het staat 4-2. En de trainer Anton Jansen kan zijn geluk ook niet op. Het is uh, dik en dik verdiend. NEC leidt met 4-2 tegen Roda. Zit de eerste set er al op bij Sliedrecht Sneek. Arman? Die zit er al op. En uh, Sliedrecht heeft de eerste set naar zich toe getrokken. Met uh, toch wel ruime cijfers hoor. 25-15. Het uh, ging gelijk op in de eerste set tot 11-11. En toen liet Sneek opeens het kopje hangen, want maakte Sliedrecht 10 punten op rij. Ja, en als je dat uh, toestaat, dan uh, wordt het wel een probleem om zo'n set nog te winnen. Want bij een 21-11-voorsprong van Sliedrecht wordt het dan natuurlijk een moeilijk karwei voor Sneek. En dat is de ploeg ook niet gelukt, want uh, Sliedrecht uh, maakt het professioneel af. En uh, Esther van Berkel uh, sloeg het uh, beslissende punt binnen in de eerste set. 25-15 dus, de eerste set uh, voor Sliedrecht, terwijl we nu aan de tweede set gaan beginnen. En ik benieuwd ben of uh, Sneek dan nog uh, terug kan komen in deze wedstrijd. Elke keer dat de positie van Maurice Stijn in gevaar komt, uh, wint hij een wedstrijd. Maar de, dit zijn de wedstrijden die, die moet winnen, Ronald van der Geer. Ja, er zit de drukte ook best op bij ADO. Dat wel wil, maar niet kan. Dat is een beetje de omschrijving van de huidige staat van dienst. Na 38 minuten is het nog altijd 1-0. ADO is met regelmaat nu ook weer met Gret in dat stadsopgebied. Maar dan is of de eindpaas niet goed of ontbreekt het gewoon aan de afronding. Of, en dat is dan de derde optie, staat de keeper op de goede plek. Dan hebben we alles wel gehad. En uh, al die toestanden heeft de Ado ook wel meegemaakt. Heel opwindend is het niet. Ik zou kunnen zeggen, je kunt nog kijken naar het goede van gras. Dat is dan misschien nog wat opwinnender. Maar ja, dat, dat kan is er natuurlijk ook niet meer. Ook niet meer. Nee, dat is, dat is ook onmogelijk. Nu hier een kunstgrasmat ligt, die is uh, aan het begin en het einde van de wedstrijd gewoon in dezelfde staat. Dus je zult wel naar het voetbal moeten kijken. Nou, nog zes minuten tot aan de rust. Als uh, Meloon de bal heeft aan uh, de rechterkant, richting uh, de achterlijn gaat, daar. Omcirkeld wordt door twee spelers. En daarin ook van nog een corner uithaalt. Van Haarde gaat zich daarvoor melden. Misschien is dit een uitgelezen mogelijkheid voor ADO. Om maar weer eens in de buurt te komen van Van Dijk. In elk geval om die Van Dijk serieus te testen. Luchtmacht genoeg. Zou je kunnen zeggen uh, vliegtuigen genoeg in de vloot. Um, Beugelsdijk, Wormgoor. Kramer al genoemd. En Bakker weet ook wel raad met een hoge bal. Nou, daar komt die Wormgoor en weer Van Dijk. Nou, die jongen speelt echt de dijk van een wedstrijd. Dat is een uh, foute woordspeling die mij ineens uh, te binnen schiet. Maar het klopt wel. Gozer is hartstikke goed, die Arjan Van Dijk. Die de Seda moet vervangen. De kopbal is van dichtbij van Wormgoor. En weer staat die goalie van RKC. Die vervanger dus van Seda op de juiste plek. Alleen in dit geval moet hij. Hij krijgt overigens ook nog hulp van de paal. Zie ik nu in de herhaling. En van Peter Jongsleger. Dus het is niet helemaal zijn verdienst. Er moet nog, nog een corner toestaan. Die vanaf de linkerkant wordt genomen. Door Van Haarde. Inmiddels is hij weggewerkt. Door Meijers en Van Haarden. Opnieuw wordt ingebracht. Tweede keer Van Haarde. Doet dat uh, niet heel gelukkig. Meloon neemt over op middenveld. Adem houdt wel het balbezit. Bakker behoudt ook het overzicht. Geeft de bal aan Van Haarden aan de linkerkant. Lange bal. Lang onderweg. En daar van Dijk weer. Die natuurlijk gewoon al twee, drie centimeter gegroeid is in deze wedstrijd. Al is het alleen maar van het zelfvertrouwen dat hij heeft opgedaan. Met prima reddingen in die goal bij RKC. Vindt het eigenlijk wel prima dat tweede doelman zijn achter CDA En was misschien best nerveus dat hij vorige week ineens aan de bak moest. Die oude keeper van Excelsior. Want daar heeft hij ook nog ooit eens een jaar in de eerste divisie onder de lat gestaan. RKC heeft weer het bal bezit. Met nog vijf minuten tot aan de rust. Guano speelt de bal eens voorwaarts. Maar in de voeten van Zuiverloon. En dan heeft ADO ook de pech dat Zuiverloon normaal gesproken zijn bal aanneemt. Maar alleen nu. ...van zijn voeten laat schieten. En dan gaat hij over de zijlijn. En is het balbezit voor de thuisploeg... ...dat dus zo graag wil, is uh, weer weg. En kan Remia Amieux rustig met het balletje in zijn hand gaan kijken... ...of er iemand in beweging is. Nou, Snow is dat. Vervolgens is Duits aanspeelbaar. En Duits behoudt het overzicht van Hoevelen. ...en vervolgens Apau aan de rechterkant. Dat is een leuke voetballer. Komt uit... Uh, de failliete boedel van Veendam is de enige rechtsback die ik een paar keer heb gezien dit seizoen. En die zichzelf de diepte instuurt. Dat is heel apart. Hij is daar vandaag nog niet aan toegekomen. Maar hij is ontzettend snel. Als je het hek openzet loopt hij zo door naar Scheveningen. Nu jongstleger met een voorzet vanaf de rechterkant. Maar die bal is al over de achterlijn geweest. En dus mag Coutinho gewoon een doeltrap gaan nemen. En gebruikt het momentje dat hij heeft in balbezit ook maar gelijk eens even om zijn verdedigers nog eens neer te zetten. En nog eens wat aanwijzingen te geven. Want het is toch altijd wel binnenknijpen op het moment dat RKC... Er uitkomt, zie je dat het ook achterin bij Ado Den Haag niet helemaal goed zat. Nou, Philip Koken, weer nieuws. Ja, weer nieuws. De Moesje, het kind van Nijmegen, maakt er 4-3 van bij een uh, mooi opgezette aanval via Nemet Die een uh, verdekpaasje geeft op De Moesje die daar wordt weggestuurd. En dan is het met nog vijf minuten te spelen. 4-3 is Anton Janssen boedend. Maar is het ineens weer een wedstrijd? Uh, Ruud Brood heeft al drie keer gewisseld. Tot nu toe was het probleem in de tweede helft bij Roda dat ze het spel moesten gaan maken sinds de voorstroom van NEC. En dat dat maar niet lukte. NEC uh, nu in de aanval via hemlijnen aan de rechterkant. En nu komt er een schot. En die wordt net niet binnengetikt. Net niet binnengetikt door Rex. Hier is alweer de volgende kans voor NEC. Het is een mooie wedstrijd hoor, waar het publiek volledig aan zijn trekken komt. En eerlijk is eerlijk over 90 minuten, want daar zijn we al bijna aan toe. Dat duurt nog 4 minuten. Verdient NEC het om te winnen. Maar het staat 4-3 en de zegen is nog altijd niet zeker. Ik zag net een uh, mooi statistiekje, een overbodig statistiekje, maar wel een leuk statistiekje. Ja, we zijn gek op overbodige statistiekjes die toch leuk zijn. NEC heeft de laatste overwinning op een zaterdag geboekt op 14 november 2012. En dat kan nu eindelijk weer eens gaan lukken. Met nog zo'n uh, drie minuten te spelen en ik denk nog zo'n drie minuten aan blessuretijd. Is er weer balbezit voor Roda, dat een aanval opzet via Dijkhuizen, de rechtsbek. Die daar aan de rechterkant Hupperts wegstuurt. Nu bij de zijlijn. Daar komt Bonavazia, invaller. Niet helemaal fit voor een basisplaats. Wel voor een half uur speeltijd. Daar komt de voorzet van Hupperts. Die daar uit de doelmond kan worden weggekopt door Van Eijden. Dan weer opgevangen. Bonavazia probeert de moesje te bereiken. Dat lukt niet. Hupperts nu weer aan de rechterkant. Probeert de bal weer in te brengen. Probeert voorbij zijn man te komen. Leiberka Bessie. Nu Bonavazia. En dit moet een prooi zijn voor Jonsson inderdaad. Hij pakt hem. Hij heeft hem klem vast. Goed, wat een uh, slotfase krijgen we nog. 4-3, nog altijd de voorsprong voor NEC. Hallo RKC, Ronald van der Geer. Vrij trap voor Ricky van Haarden. Op slag van rust nog anderhalve minuut. Ergens 7-0 voorsprong. Komt die bal van Van Haarden. Valt daar in het strafstopgebied. Maar niet voor de voeten van Van Duinen. En niet voor de voeten van Beugelsdijk. Die zich daar ook ophield. Ado houdt de drukte wel op. Van Duinen legt de bal wat ongelukkig terug op Wormgoor. Nou, daar is Meijers. Meijers dat strafstopgebied in. Meijers wat ver naar de linkerkant. Moeten we volgens inhouden vanaf de achterlijn. Nou, een corner. Omdat Braber met hem mee is gelopen. Een corner nog voor Ado Den Haag. Net een aardige actie van Malone In het strafstopgebied werd hij gestuurd Het schot van Van Duinen had erin gemoeten van een een meter of 10 uh, 11 denk ik. Maar uiteindelijk uh, ging die bal naast de goal van RKC. Zo piept en kraakt dus achterin bij de Waalwijkers. Maar uh, Ado krijgt die bal, maar niet langs van Dijk. Ingooi van uh, Ado richting Geert. Het staat op de achterlijn aan de linkerkant. Meijers met de voorzetbal lang onderweg. Kopbal is er wel van uh, dichtbij van Gianni Zuiverloon. Die daar samen uh, de lucht in gaat met uh, Beugelsdijk. Zuiverloon raakt de bal als laatste. Of is het Beugelsdijk nou ja, een van die twee. Wat in elk geval blijft staan is dat die bal naast de goal gaat. En dat... Uh, RKC dus ook op slag van rust nog ontsnapt. Nou eens even kijken. Nee, Zuiverloon is de toch die die bal als laatste raakt. En via hem gaat hij dus over de achterlijn. Doeltrap nog van Van Dijk. Nog 40 seconden. Veel oponthoud is er niet geweest. Reden om veel tijd bij te tellen heeft Jansen dus niet. Joachim in een gesprek nog met Erwin Koeman. Als hij probeert een bal binnen te houden, komt hij precies voor de voeten van zijn trainer te liggen. Mooi momentje, denkt Koeman, om de Luxemburger nog wat toe te voegen. ADO mag vervolgens ingooien. Wormgoor, Beugelsdijk stuurt Malo nog eens weg aan de rechterkant. Aanname is aardig. Tussen twee man in. Gert is dan de vrije man. Ook aan de rechterkant. Kapt een tegenstander uit. Dat is uh, Duits. Vervolgens Malone die dan de voorzet moet geven. Bal richting Van Duinen. Maar die kan daar weer niet bij. Komt aan de linkerkant uit met uh, Apau in zijn kielzog. Dan moet uh, Van Duinen kappen draaien. Nou, toch een minuutje extra speeltijd. Gaat nu in. Van Duinen moet de bal terugleggen op Meijers. Meijers paast het strafschopgebied in. Daar waar uh, Bakker wel staat te wachten. Maar de bal verliest. RKC neemt dus over. Een counter via Andersson en Joachim. Maar uiteindelijk in de kiem gesmoord door Wormgoor. Die ook nog van Andersson doepen te maken. Dus namens RKC na zeven minuten een klein duwtje in de rug krijgt. Ado mag nog één vrije trap nemen. Heeft dat nu gedaan via Wormgoor richting Van Haarden. Van in de middencirkel. Trapt er nog maar eens richting het strafstopgebied. Kramer kopt hem richting Beugelsdijk. En dan Beugelsdijk naar de grond. Steijn zegt penalty. Ado zegt penalty. Publiek zegt penalty. Maar wat zegt Jansen? Helemaal niets aan de hand. Dus uh, geen. Uh, Penalty voor Ado Den Haag. Dat wel het balbezit houdt. Voorzet nu van Keert. Gaat Kramer weer onder de bal door. Zo heeft Ado ook niet het geluk aan zijn zijde. Er is maar één ploeg eigenlijk die continu aanvalt. Maar uh, ja, ik heb het woord overtuiging al een keer genoemd. Het is ook niet heel gelukkig wat er allemaal gebeurt. Ik heb toch het idee dat Beugelsdijk wel wordt geraakt. Bij die actie in het nou haal dat idee maar weg. Hij wordt geraakt door Van Hoeven en gaat niet zomaar naar de grond. Maar Jansen heeft het niet gezien, dus geen penalty. Inmiddels heeft Jansen gefloten voor de rust. Is er veel gebeurd? Nee, dat eigenlijk niet. Andersom zet RKC na 7 minuten op een 1-0 voorsprong. ADO heeft wel aangedrongen en zal ongetwijfeld in de tweede helft ook op de deur kloppen. Maar RKC weigert tot nu toe om die deur te openen. En nu we vandaag toch veel over statistieken hebben. Uh, Go Ahead Eagles NEC twee maanden geleden werd 4-3. Het was 3-0 berust, toen werd het 3-3 en verloor NEC alsnog. Nadat ze die achterstand hadden goed gemaakt. En dit geven ze toch ook niet weer uit handen, hè Philip? Nou, het was bijna al gebeurd in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Maakte Rens van Eijden van NEC de verdediger. Hens bijna op zijn doellijn. En merkwaardig genoeg is het arbitrage volledig gegaan, ontgaan. Jochem Kampuis, ook zijn assistent, hebben het kennelijk niet gezien. Want die bal had op de stip gemoeten. Er werd flink geprotesteerd. Daarbij kreeg de moesje nog een gele kaart. Maar Rode had eigenlijk een penalty moeten hebben in die laatste minuut van de reguliere speeltijd. Dat gebeurde dus niet. We zitten nu in de extra tijd. Drie minuten lang. Daarvan moet nog ruim een minuut worden gespeeld. Huscher nu met een voorzet in de richting van de Moesje. Roda in de aanval op jacht naar de 4-4. Aan de rechterkant van het speelveld nu Balbezit voor Hupperts. Die aflegt op Bonifacia. Nu helemaal teruggelegd naar Dijkhuizen. Die weer een hoge bal geeft in de richting van de Moesje. Nu moet hem klaarleggen voor de ploeggenoot. Daar komt een afstandsschot en die is van Bonifacia. Die is heel slecht. Heel slecht. Dit is toch een kans hoor voor... Roda Dat zich nu waarschijnlijk zal moeten gaan neerleggen bij de naderende nederlaag. Die overigens wel verdiend zou zijn voor NEC. De moesje met het hoofd en dan via het hoofd van Mulder ook nog de verdediger. Komt de bal voor de rechter van Bonavacia. NEC gaat nu voor het eerst in de wedstrijd een beetje tijd trekken. Mogen ze eindelijk eens een keer. Want ze hebben vol energie en vol passie gespeeld. 90 minuten lang en ze hebben de meeste recht op de overwinning. De doeltrap komt nu van Jonsson. De tijd is bijna voorbij. Kampuis kijkt al even op zijn horloge. De scheidsrechter. Maar Roda mag toch een keer gaan inwerpen. Aan de linkerkant van het speelveld. Bij de linksback denk ik. Bij Van Peppe die nu een bal bezit is. Van Peppe peert de bal nog maar eens een keertje naar voren. Daar komt de bal op de knie van Van Eijden. En uh, komt uh, NEC er nog eens een keertje uit. Met Janscher aan de linkerkant. Die een paasje geeft op Higden. Maar die zit er helemaal doorheen. Die kan het niet meer belopen. Daar komt uh, Dijkhuizen. De rechtsback nog één knal naar voren. In de richting van Nemet Die er ook niet bij kan. Leijbachabessi, De linksback trapt helemaal mis. Trapt helemaal mis. Maar wat geeft het? Wat geeft het nog? Kamphuis geeft aan dat er nu nog een keertje gewisseld gaan worden. Om tijd te rekken. Dan komt voor, denk ik, nog het veld in. Inderdaad, Navarone voor. Mag nog eventjes gaan meespelen. En Janscher. De man met die keurige vrije trap. Waaruit twee keer werd gescoord. Twee assists dus van Janscher. Hele mooie traptechniek heeft hij. Er werd niet te veel van verwacht. Hij moest vandaag spelen. Want Koolwijk en Jahan Baksh waren allebei geschorst. Daarom Janscher in de basis. Maar hij heeft het uitstekend gedaan. Daar kijkt Ruud Brood, een beetje verschrikt vanuit zijn dugout. Zit er nog een kans in? Is er nog tijd? De bal komt nu het uh, strafzochtgebied in van de voet van Dijkhuizen. En uh, die bal moet een prooi zijn voor de doelman. Inderdaad, Jonssen pakt hem en nu moet het dan toch definitief gedaan zijn. De doelman van NEC heeft de bal bezit. En iedereen, iedereen verwacht nu het eindsignaal van Jochem Kamphuis. En dat komt er nu ook. Dat komt er nu ook. NEC wint met 4-3. Dankzij een geweldige gespeelde wedstrijd. In de eerste helft lukte het scoren nog niet zo. Daar hadden ze veel pech. Kwam Roda via twee goed uitgespeelde counters voor met 2-0. Maar NEC scoorde vier keer naar rust en verdient de overwinning. En NEC komt nu van de laatste plaats af. Al is het misschien maar voor één uur. We gaan even kijken met volleybal. Is het nog spannend bij Sliedrecht Arman. man? Nee, niet echt. Want Sneek speelt volgens mij gewoon een verloren wedstrijd. De eerste set ging al met 25-15 naar Sliedrecht. En ook in de tweede set staat Sliedrecht ruim voor. 16-8 is het nu. Terwijl er nu weer een punt wordt binnengeslagen. Door Nienke de Waard namens Sliedrecht. 17-8 dus in de tweede set. En vooral het begin van die tweede set was erg pijnlijk voor Sneek. Want op de service van Esther van Berkel werd maar liefst acht keer op rij gescoord door Sliedrecht. 8-0 dus in die tweede set. Waar Sneek in de eerste set ook al 10 punten op rij had weggegeven. En daar is gelijk de makken van Sneek mee genoemd. Want die ploeg dat toch wel wat talent heeft hoor. De ploeg kan het de topploegen best lastig maken. De eerste wedstrijd tussen Snake en Spiedrecht aan het begin van het seizoen werd zelfs gewonnen door Sneek in eigen huis. Maar het probleem is dat ze mentaal niet zo sterk zijn. Dat lieten ze vorige week al zien in de wedstrijd tegen die andere topploeg, Alterno. Toen stonden ze ruim voor in de tweede set. 23-15. En wisten ze die set toch te verliezen, wat al een prestatie op zich mag heten. En in deze wedstrijd dus ook hebben ze al een aantal keren een uh, groot aantal punten opbrei. Zomaar cadeau gedaan aan de tegenstander. Ja, en als je zo een wedstrijd gaat spelen, dan wordt het heel moeilijk om uh, te winnen. 18-9 inmiddels uh, in de tweede set. En ik denk dat daar gewoon een uh, eenvoudige wedstrijd verder gaat spelen. Dat zal de ploeg van uh, Appie Krijns er niet slecht uitkomen. Want de ploeg speelt uh, vijf wedstrijden in acht dagen in uh, deze weken. Morgen staat er nog een inhaalwedstrijd op het programma tegen Dynamo. Afgelopen week speelde Spriedrecht in uh, Europees verband... in de Challenge Cup tegen AEK Athene. Die wedstrijd werd uh, gewonnen door Spriedrecht met 3-0. En uh, Spriedrecht gaat dinsdag ook vliegen naar Athene... om die uh, 3-0-voorsprong te verdedigen. Dat zal normaal gesproken moeten lukken. En dan uh, bekert de ploeg uh, van Appie Krijns door in Europa. En dat is toch ook wel een uh, belangrijk doel dit jaar... Voor Sliedrecht dat nu een punt weggeeft aan Sneek. Want de bal geslagen door Thijssen gaat via het blok van Sneek over de zijlijn. En daardoor staat het nu 19-10 in de tweede set. En Sliedrecht heeft de eerste set ook al gewonnen met 25-15. Met de side of the Road. Zien ze de bright side nog in Snake? Arman? Nou, misschien wel. Ze hebben nu een paar puntjes gemaakt in elk geval. Maar Sliedrecht slaat, slaat er nu weer eentje binnen. Waardoor het 24-15 wordt in de tweede set. En dat betekent 9 setpunten maar liefst voor Sviedrecht dat de eerste set dus ook al heeft gewonnen... met de ruime cijfers, met 25-15. En als de service van Esther van Berkel... die een uitstekende wedstrijd speelt... op haar service zijn al een hoop punten... binnengeslagen namens Sviedrecht. Als die service goed is, dan kan Sviedrecht die set gaan winnen. Maar Sneek neemt de aanval over... en maakt nog een puntje. 24-16 nu. Maar ik denk dat er genoeg setpunten overblijven voor Sviedrecht... om ook die tweede set naar zich toe te trekken. Terwijl Sneek nu wel mag serveren natuurlijk... omdat er net een punt werd gemaakt. Hieke de Boer staat klaar... om die service te nemen. Dat heeft ze nu gedaan. De, nu is daar de sit-up van Kirsten Knip. En dan gaan we kijken of de waard kan binnensmashen. Dat lukt. En dan gaat die tweede set dus ook naar Sliedrecht. 25-16 in die tweede set. Sneek heeft één puntje meer gemaakt dan in de eerste. Die ze met 25-15 verloren. Maar het zal erg moeilijk worden hoor voor Sneek om nu nog terug te komen in deze wedstrijd. Het staat twee sets tegen 0 achter. En Sliedrecht is eigenlijk gewoon veel beter. Bij de EK Korte Baan zwemmen stelde Sebastiaan Verschuren... teleur op de 100 meter vrije slag. De Nederlander werd in een tijd van 47 seconden en 60 honderd slechts achtste. Martin Friesma sprak Sebastiaan Verschuren. Sebastiaan 47, 60 en dan word je achtste. Uh, langzamer dan in de halve finale, dus jij baalt. Uh, ja, langzamer dat was niet de plan. Dus uh, ja, dan baal ik er. Uh. Ja. Kun je dat wel duiden waar dat vandaan komt? Um, nou, het inzamelen ging heel lekker en uh, uh, de race volgens mij ook. Um, maar ja, ik bouw gewoon dat het gewoon. Uh, ik kan nog niet meekomen en dat is heel jammer. En je, ik merk heel erg dat ik uh, toch op die keerpunten en ik probeer ze aan te vallen en ik probeer ze zo goed mogelijk te maken, maar ik verlies gewoon veel te veel erop. En, ja, dat was op zo'n korte baan gewoon. Uh, ik nou, gewoon kaart afgestraft en dat zie je hieraan. Kijk, uh... uh, verliezen ten opzichte van de concurrentie is één, maar ook langzamer weer dan in die halve finale, ja. dat moet eruit. Ja, nee, dat, nou ja, het moest eruit dat ik, Het uh, moet eruit dat ik uh, mezelf al het geef en dat heb ik ook nu weer gedaan. Maar ja, dat zit er altijd, ik bedoel, van, van, van, gisteren ging ik Max, ik ging nu ook weer Max en uh, gisterochtend ging ik ook Max um, en ja, dan zit het toch in, in, in vormfoutjes. Uh, ja ik denk, ik, uh, het zal ongetwijfeld een keerpunt zijn of een start die, uh, uh, ja, die niet helemaal goed was maar, ja, maar ik, ik, dat zit, zwemmen zit binnen de tien dat zit dat ik van gisteren, dus het langzame ja, dat, is, uh, dat, ja, dat, is, dat zit binnen de marge denk ik maar ja, het is gewoon, ik had het liever een tien andere kant op gehad hè. Zo was hij aan Verschuren, na zijn achtste plaats op de 100 meter vrije slag. Maar later op de dag kon hij wel weer lachen, want met de Nederlandse ploeg won hij brons op de 4x50 vrije slag voor gemengde teams. Met Ranomi, Kromomigiorjo, Mike Marissen. Marissen en Engel Dekker kwamen Verschuren tot een tijd van 1 minuut 30 seconden en 62 honderdste. Goed voor de bronzen plak achter Rusland en Italië. En Kromomigiorjo vindt het erg leuk dat de ploeg het zo goed heeft gedaan. Ja, heel leuk. Het is al misschien wel een circusnummer, de 4 x uh, vrij gemixt, maar ja, dat moet er ook zijn, er moet gelachen worden. En het is uh, ontzettend grappig uh, ja, om tussen jongens en, uh, en zo uh, in te zwemmen. Dus um, ja, ik ben wel heel tevreden. Dat is echt goed gedaan. Uh, derde plek uh, veroverd en uh, daar mogen we heel tevreden, op zijn, uh, tevreden naar terugkijken, denk ik. Is het ook topsport? Zeker, ja. Uh, Mike zei al, uh, ik had nooit verwacht uh, dat ik ooit tussen met Dranomi en met Inge zou zwemmen. Ik had ook nooit verwacht dat ik tussen de, de beste jongens van Europa dat daar tegen zou racen. Dus het is vooral heel grappig, heel leuk. En ik denk dat het misschien in de komende jaren wel steeds wat serieuzer wordt. Voor nu is het gewoon heel grappig en, uh, en vooral heel erg leuk dat we een medaille hebben gehad. Jij flikt het weer op het laatst, want uh, Nederland kwam van ver. heeft natuurlijk ook een beetje met de indeling te maken, dus dat is lastig inschatten. Maar hoe, hoe beleefde jij zelf de momenten langs de kant en, en toen je aan de bak moest? Ja, nou ja, ik, ik heb vaker STV als laatste uh, gezwommen. Maar uh, ja, ik wist dat we achter zouden liggen. Of in ieder geval, dat uh, daar dat ging vanuit. En 4x50 uh, vrij gaat zo snel op korte waar Omdat je eigenlijk niet door hebt wat er gaat gebeuren. Vooral heel goed opletten dat je op tijd op het blok gaat staan. En dan zwemmen. En dan is het alweer voorbij. En uh, ja, ik denk dat ik wel een snelle split had. En dat is dan wel mooi voor morgen. Voor de 50 vrij ik, uh, 22 22,91 had je. Ja, nou dat is op zich wel prima. <lacht> ik denk uh, ja, dat dat wel, uh, voor een vrouw wel redelijk uh, aardig is. Gewoonlijk <lacht> snel, volgens mij. Ik ja, denk het wel. We zullen hem morgen zien. Dan is het feit dat hij persoonlijk. En uh, daar kijk ik we wel echt naar uit. Ranomi kromovic giorgio in gesprek met Martin Vriesemaan. We gaan naar de laatste wedstrijd van vanavond. Dat is Twente tegen de go Eagles. Maar eerst de felicitaties voor Andy Houtkamp... voor de Theo Komen Award die hij gisteren heeft ontvangen... voor zijn verslag van het eerste doelpunt Ajax Barcelona. Gefeliciteerd, Andy. Dankjewel Ronald. Ik ben er ook heel uh, groots mee mag ik wel zeggen. Ja, een mooie prijs. Mooie prijs. Ja, hij staat ook uh, naast me hier op uh, de desk. Ah. Uh, <laughs> nee hoor. Uh, maar uh, nou, ik ben er groots mee. Maar ik ben ook groots met het uh, bezoeken van deze wedstrijd. FC Twente tegen Go Ahead. Want het is uh, toch weer een leuke uh, wedstrijd. Want uh, ja, kijk maar naar de standen. Derde plaats voor FC Twente. Maar drie puntjes achter koploper Vitesse. Eentje achter Ajax. En de helpte plaats voor het goed uh, presterende Go Ahead. Vorige week die prachtige overwinning op Pekswolle en nu willen ze graag ook eh, FC Twente aan de zegenkar rijgen maar dat zal geen makkelijke opgave worden want Twente is en dat weten we in vorm Twente mist wel Promes en Brahma. De wedstrijd is een minuutje onderweg. En uh, Twente is al uh, dicht in de buurt van het doel van Eloy Room geweest. Maar nog niet uh, een kans kunnen creëren volgens nog. Uh, Promes en Brahma nog altijd geblesseerd. Brahma nog altijd. Promes uh, sinds kort. En aan de andere kant geen Marnix Kolder. Ook hij is uh, geblesseerd. En dus Erik Valkenburg nu in balbezit. Die uh, bij... Uh... Go ahead, de doelpunten moet maken. Dat heeft hij al zeven keer gedaan. En de afgelopen drie wedstrijden op rij heeft hij gescoord. En dus is hij de gevaarlijke man. Maar nu is Tadic weg voor Twente. Halverwege de helft van Go ahead. Probeert de bal naar de linkerkant te spelen. Dat lukt niet. Want daar wordt goed verdedigd. Is het Antonia die de bal terug speelt op Roon. Dat is nog knap gevaarlijk omdat Castanjos in de buurt komt. Maar die Room speelt de bal dan naar voren. De bal wordt weer opgevangen door FC Twente. En dan krijgen we het beeld wat we waarschijnlijk de hele wedstrijd gaan zien: een aanvallend FC Twente en een verd go-ahead. En misschien dat go-ahead uit de counter nog iets leuks kan doen. Maar ik vrees voor de Eagles dat het een hele moeilijke en moeizame avond gaat worden in Enschede. Stand nog altijd 0-0 na een kleine drie minuten spelen in de Grosveste. En in Den Haag zijn ze begonnen aan de tweede helft. ADO-RKC, Ronald van der Geer. 43 seconden geleden is er inderdaad afgetrapt. En ADO heeft vier keer Nu bij de 1-0 voorsprong van voor RKC de bal. Maar verliest hem. Dat is ADO natuurlijk al vaker overkomen in deze wedstrijd. Duits is degene die namens de Waalwijkers de bal op eigen helft in bezit heeft. En wil spelen naar Jongsleger. Oudspeler overigens van, van deze club. Maar speelt hem over de zijlijn. Dus heeft ADO de bal weer terug. Via Meijers. Verplaatst het spel van links naar de as. Daar waar Kramer sterk is in de lucht. De bal achterwaarts kopt richting Zuiverloon. En wormgoor nu aan opbouwen kan denken. Besluit om met Gerd aan te spelen. Vervolgens zuiverloon. Vanaf de rechterkant is er beweging. Ja, maar niet overtuigend. En dat is eigenlijk hetgene wat bij Ado ontbreekt. Overtuiging en toch ook wel scherpte. En met name scherpte natuurlijk voor de goal. Want er zijn best mogelijkheden geweest om die treffer van Anderson, al na 7 minuten op het bord hier in Den Haag om die onschadelijk te maken. Maar nog altijd staat die hatelijke nul achter het elftal van Maurice Stijn. Dat nu wel een vrije trap mag nemen. Een meter of 15 over de middenlijn. Dat gaat Ricky van Haarden doen. Ik heb al eerder gezegd, luchtmacht van ADO is sterk. Weer Beugelsdijk. Die op de grond ligt als die bal van Van Haarden onderweg is. Maar uh, weer geen overtreding zegt uh, Jansen. Beugelsdijk gaat nou een beetje mopperen bij Jansen. En zegt let nou eens op want uh, er gebeurt toch wel degelijk wat. Nou ja, hij loopt nu zelf tegen Joachim op. Dus wat dat betreft uh, zou ik zeggen Beugelsdijk op je plek en mond houden. Ik had het nog niet gezien, maar nu in de herhaling vind ik het bijna genant dat je daar nog over durft te protesteren. Goed, bal is over de achterlijn gegaan van Dijk. Uitblinkende doelman toch van RKC doet op het moment dat ik die lovende woorden over hem uitspreek. Iets niet goed, want uh, hij speelt de bal... Vanaf nou ja, die doeltrappositie in één keer over de zijlijn. En zegt, hier Ado, hier heb je de bal weer. Je kunt dus opnieuw gaan beginnen. Beugelsdijk met het balbezit in de as van het veld. Richting de middellijn. Daar gaat hij nu overheen. Besluit om Kramer te zoeken. Legt de bal met de borst breed op de opkomende Meloon. Melon nog altijd, maar krijgt de bal niet terug bij Kramer. En dan is het wegwerken van Guano. Maar weer in de voeten van Ado Den Haag. Bij Gert de Deen. Die dribbelt, die sterk is toch aan de bal. Ik vind dat een aardige voetballer en ook van versterking voor het elftal van Nado Den Haag. Hij is veel aanspeelbaar en doet... Bijna altijd wel goede dingen met de bal. Nu van Duinen in een combinatie met Meijers. Weer terug naar Beugelsdijk. Het is ook niet makkelijk, hè? Ado heeft ontzettend veel de bal. En RKC heeft een witte muur hier in Den Haag opgetrokken. Ja, zie die maar eens de slechte. Ado heeft er nog wel de tijd voor. Want na 48 minuten staat hij 1-0 voor RKC op het scorebord. Twente tegen Andy. Je zei het net al. De ploeg die misschien wel de grootste verrassing is in dit eredivisie seizoen. De Goeie Eagles. Ja, en bijna ook nog verrassend de voorsprong kwam. Want ik zei het al. Die plaagstootjes die kunnen veneindig zijn. ...van de ploeg uit Deventer. Het was Turuts die van grote afstand de bal op het doel... ...richting het doel van Nick Marsman schoot. En die bal die schampte de lat en ging toen snel naar Ronald, hoor ik. Ja, je kunt nog wel eventjes in afmaken, afmaken, want er komt een penalty aan. En de aanleiding is een overtreding van Wormgoor op Braber. Braber wordt aangespeeld, gaat eigenlijk het strafschopgebied weer uit... Uh, ...aan de linkerkant, wil richting de achterlijn. En daar is dan de sliding... Van Wormgoor, ja die is gewoon op de benen van Braber. Je kunt niet anders zeggen dat dit een oliedomme overtreding is van de centrale verdediger en aanvoerder van ADO Den Haag. En dus na bijna 49 minuten staat Sander Duits met de bal in de hand. Hij moet hem dus nog op de stip gaan leggen. Maar Duits staat daar nu voor de vijfde keer dit seizoen. En de voorgaande vier keer schoot hij feilloos raak. Kijken of Coutinho nu een einde kan maken aan die reeks. Ja, doet hij! Coutinho pakt de bal van Sander Duits. Die dus zijn eerste penalty van dit seizoen mist. Het was een uitgelezen mogelijkheid van RKC om die wedstrijd eigenlijk al op stond te gooien. Kort naar rust, maar Sander Duits slaagt er niet in om die bal langs Coutinho te krijgen. Duits die al vier keer scoorde vanaf de penalty stip, Bogel, was degene die namens RKC een keer gemist heeft. En zo blijft dus dat olie, die, de oliedomme actie van Wormgoor zonder schade voor Ado Den Haag. Er staat nog altijd wel 1-0 natuurlijk voor de mannen uit Waalwijk die nog wel een corner mogen nemen. Kopbal van de Duitsers. En dan komt die goal nog. Nee, komt die niet. Omdat Wormgoor nu helemaal zijn fout goed maakt. Als Coutinho al geklopt lijkt. Haalt hij de bal nog uit de doelmond weg. Nou, overtreding nu gemaakt op Malone. Nu mag Adel een vrije trap gaan nemen. Nou, dat was even een uh, sensationeel minuutje in Den Haag. Een rare Domme actie die uh, dus door Wormgoor werd uitgevoerd op de voeten van Braber. Jansen die uh, legde de bal op de stip. Maar Duits verzilverde uiteindelijk de penalty niet. Het blijft dus 1-0 voor RKC na 50 minuten. Zelfs met een prijs op je desk word je onderbroken, Andy. <lacht> nou, dat mag hoor. Door Ronald zeker. Uh, balbezit voor uh, FC Twente. Ik zei het al, de eerste plaagstoot werd uitgedeeld door Goethe Eagles. En Ahead gaat nu weer in aval. Dat schot van Turis dat uh, lat schampte. Uh, uh, de lat boven het hoofd van Nick Marsman. De keeper van FC Twente die vorig jaar nog in het doel van uh, Ahead Eagles stond. En nu weer een hele goede kans voor de Ahead Eagles. Maar de bal wordt op de benen geschoten van Nick Marsman. Men dacht dat het buitenspel was van Jeffrey Rijsdijk bij FC Twente. Maar Jeffrey Rijsdijk, de speler van Go Ahead, stond geen buitenspel. En kon richting de keeper gaan, maar schiet in mijn ogen iets te vroeg. Het was absoluut geen buitenspel overigens. En kan eigenlijk zo doorgaan op de keeper. Maar hij schiet zeg maar vanaf een meter of twaalf toch richting het doel... Op de benen van Nick Marsman die vorig jaar dus bij Go Ahead in het doel stond. En nu bij FC Twente de eerste man is. Levert wel een hoekschop op voor de toch verrassend gestartte Go Ahead Eagles. Vanaf de rechterkant. Bal voor het doel. Wordt weggekopt door Rosales. Opgevangen. Door Go Ahead Eagles. En dan is het Antonia, de normale rechterspits die nu bij de hoekschop helemaal achterin is gebleven. Omdat hij met zijn beperkte lengte. toch geen kans heeft om een bal erin te koppen. Normaal gesproken vanuit de hoekschop. Dan Gaat de bal terug naar Rome, de keeper van Go Ahead Eagles. Bal naar voren, weer richting Rijsdijk. Die verliest het komt. wel van Schilder. En dan kan. Uh, FC Twente overnemen. FC Twente dat een goede mogelijkheid kreeg via Lucas Taños. de man die al acht doelpunten heeft gemaakt voor de Tuckers. Maar zijn schot ging via Rom wel richting Moktar, maar Moktar maakte een overtreding en toen uh, was het feest voorbij voor FC Twente. Gespeeld precies negen minuten bij FC Twente tegen Go Ahead Eagles. Stand 0-0. Kan zeker in de derde set wel bijhouden, Arman? Ja, het gaat iets beter met Sneek. Het staat wel achter, ook in die derde set. De eerste twee sets gingen ook al naar Sliedrecht. Sliedrecht staat voor in die derde set met 11-7. Maar dat scheelt maar een paar puntjes. Nu komt er weer een puntje bij. Dat wel voor Sliedrecht. 12-7. En uh, nou ja, Sneek blijft iets beter bij. We gaan kijken of ze dat uh, de rest van de set ook uh, kunnen doen. Maar als je kijkt naar de plek op de ranglijst van deze twee ploegen. Ze hebben allebei 25 punten. Wat ik al eerder zei, uh, Sliedrecht heeft wel een paar wedstrijden minder gespeeld. Maar ja, als twee ploegen evenveel punten hebben... Dan denk je toch dat ze wel aan elkaar gewaagd moeten zijn. Maar dat valt uh, vooralsnog een beetje tegen in deze wedstrijd in uh, Sporthal de Stoep. Want Spriedrecht uh, is gewoon uh, stukken beter. 13-7 uh, nu voor Spriedrecht. En misschien is dan Sneek dan gewoon onder de indruk van uh, de entourage. Want er is altijd wel een fanatiek publiek uh, hier in Spriedrecht. Daar staat men onbekend. En ik uh, sprak de trainer van uh, Sneek vooraf. En die zei dat het toch iets an anders is om hier te spelen tegen Spriedrecht. Dan thuis in eigen huis waar Sneek aan het begin van het seizoen uh, van Spriedrecht won. En daar lijkt de jonge ploeg van Petra Groenland toch wel wat last van te hebben. 13-8 nu voor Friedrecht in die derde set met de service wel voor Sneek, voor Sanne Kroontje. Die mag die service nu gaan nemen terwijl iedereen zich opmaakt voor die bal. Daar komt die bal ook. Wordt opgevangen door Kirsten Knippen, de eerste libero van het Nederlands team. Maar doet dat niet goed waardoor de scheidsrechter het punt aan Sneek geeft. 13-9, vier puntjes is het verschil. En als Sneek nu even aan de hand van Sanne Krantje een goede servicebeurt neerzet, kan het misschien wat dichterbij komen in die derde set. Het heeft de eerste twee sets dus wel verloren en staat in de derde set ook achter... tegen Sliedrecht met 13-9. RKC verzuimde de wedstrijd te beslissen. Ronald van der Geer. Door die gemiste penalty van Duits. 1-0 nog altijd voor RKC, dat net ook de tweede goal heeft gemaakt... maar uit de vrije trap die Duits nam... Paul werd weggekopt door Beugelsdijk en ingeschoten door Andersson... die zijn tweede goal al wilde vieren. Maar, zei Ed Jansen, ik zei nog zo, wacht even op mijn signaal. Um, Jansen was dat het communiceren met de vierde man, was van alles aan de hand. En die zei, ik fluit wel als jullie die vrije trap mogen nemen. Ja, annuleerde dus ook de treffer die gemaakt werd door Andersson terecht. Want het was overduidelijk dat Jansen die bal nog niet had vrijgegeven. Het was ook wat tumult, omdat Van Duinen neerging in het gebied van RKC. Claimde dat Amieux een overtreding op hem had gemaakt. Amieu boos, uh, Geno boos, iedereen eigenlijk boos... Maar uiteindelijk bleek dat Amieu helemaal geen overtreding had gemaakt. En dat Van Duinen dus terecht even vermanend werd toegesproken door het spelers van RKC. Omdat er toch wel sprake was van echt het zoeken van het contact van Van Duinen, van Amieu. Dus hij was op zoek naar de benen van die verdediger van RKC Waalwijk. Nu de vrije trap voor RKC, buiten het spel van Mike Van Duinen. En Van Dijk gaat die vrije trap nemen. De doelman van RKC die dus op wonderbaarlijke en goede wijze zijn doel tot nu toe schoon weet te houden. Het is een lange bal in de richting van Joachim, die heeft op schijf Wordt gezet door Beugelsdijk. Van hier heb jij niks te zoeken. Dit is mijn terrein. Uiteindelijk herovert Adel op deze manier wel de bal. En geeft Coutinho maar weer mee aan Beugelsdijk. En Beugelsdijk kan wat opstomen. Kan wat meters maken. besluit uiteindelijk maar Meijers aan te spelen. En Meijers mag het dan gaan verzinnen. Weer terug naar Beugelsdijk. Terwijl RKC maar weer eens terugplooit op eigen helft. Ja, het doet eigenlijk niet anders. Beugelsdijk speelt de bal naar Van Duinen. Ook niet heel gelukkig deze avond. Maar Adel kan wel voort. Want Bakker. Zit ertussen, geeft de bal aankeerd. Aan de linkerkant, wat kan hij steken? Richting het Zafschopgebied, waar Van Duinen dan wordt afgetroefd door Guano en RKC. Nu via Amieu eruit gaat aan de linkerkant. Joachim ook nog, Joachim draait. Nou, Braber nog. Braber, nee, wordt goed verdedigd. Het blijft 1-0 voor RKC Waalwijk. 56 minuten gespeeld in Den Haag.